Met zo'n wietpas kunnen alleen vaste klanten nog softdrugs kopen. In het regeerakkoord staat dat de pas landelijk wordt ingevoerd en in Brabant gebeurt dat nu versneld. doel is het terugdringen van de drugscriminaliteit in de regio. Een taskforce onder leiding van burgemeester Nordanus van Tilburg gaat plannen maken voor een betere inzet van de politie. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven had om extra agenten gevraagd, maar die komen er niet hij al luidde de noodklok nadat het huis van een vermoedelijke softdrugshandelaar was beschoten en in Helmond de burgemeester naar bedreigingen moest onderduiken. Het leger van die voorkust heeft de grenzen gesloten en de buitenlandse media in het land uit de lucht gehaald. Dat gebeurde kort nadat de kiescommissie had gemeld dat Zit en president Bakbo de presidentsverkiezingen had verloren van zijn rivaal Wattara... De Constitutionele Raad verwierp kort na de verklaring van de kiescommissie, zodat er nog altijd geen uitslag is van de presidentsverkiezingen in Ivoorkust. Beide partijen beschuldigen elkaar nu van stemfraude. Na de bekendmakingen werd het onrustig in de hoofdstad Abidjan. Volgens ooggetuigen zijn er acht mensen omgekomen. De VN-veiligheidsraad maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Ivoorkust en de Verenigde Staten hebben Ivoorkust opgeroepen de verkiezingsuitslag te respecteren. De brand in het bosgebied bij de Israëlische havenstad Haifa is nog steeds niet onder controle. De burgemeester heeft een buitenwijk laten ontruimen omdat het vuur in de richting van de stad oprukt. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd uit dorpen en steden in en om het bosgebied. Volgens de brandweer is het ergste bosbrand uit de geschiedenis van Israël. Het vuur heeft al aan 42 mensen het leven gekost. Verschillende landen hebben hulp toegezegd, zo stuurt Turkije twee blusvliegtuigen. Het weer zeer koud, met minima tussen min 2 op de Wadden en min 9 in Limburg. Vooral op de Wadden ook sneeuwbuien. Overdag ook aan de westkust kans op een sneeuwbuien. Het is droog met een middagtemperatuur tussen min 2 en plus 2 graden. Dit was het en op... Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CTFM! We nu de nacht. 6.9. No. Van ZFM Right on the spot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 It's not a thing. just gonna float through my head, the minute I ride my bed The system has broken down. Romance has.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 Minister Opstelte wil zo snel mogelijk een wietpas voor koffieshops in Noord-Brabant.